Dus ik, ik zeg tegen die man, ik zeg, nee meneer, u ken hier niet pinnen. Nou ja, wilde die vent ja. plasje per pin betalen? Ja, ja, hij zegt, dit is toch het Amerikaan? Waarom ken ik hier niet met plastic plassen? Plasmagic pasje. Ja, nou ja, het moet toch niet gekker worden, hè? <lacht> u bent toch Ali van der Veer, uh, de actrice? Ja, ja, ja. N nou ja, uh, ik zit momenteel, zeg maar. Uh, Tussen een paar rollen in, hè? Uh, WC-rollen, zeg maar. <laughs> nee, stilast. Mevrouw? Zeg maar Ali, hoor. Ik durf... Doe... Ja, ik uh, heb inderdaad nog met Jeroen gespeeld. Uh, Jeroen Krabbe dan, oh.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 Annemarie van Woerden? Annemarie van Woerden? Ach, u bent van het amateur -toneel? Ja, die is van het amateur toneel. Ja, ja. Inderdaad, ja. Ik ben voorzitter van ons genoegen, de amateur toneelvereniging. Deurtje open, deurtje dicht. In het bed, onder het bed, in de kast, uit de kast. <laughs> ja, Wij zijn wel eens bezig kijken. Nou, onze hoofdrolspeelster.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 Het gaat om kunst. Precies. Theater. Daar da, da begrijp jij toch niks van. In Twente staan ze na afloop van een voorstelling... de booswicht op te wachten in een donker nee, nee, nee, nee, nee, nee, Kunnen we een beroep op u doen? Ja, nou, u begrijpt dat ik me helemaal moet uh, inleven voor zo'n rol, hè? Nou, ons budget is erg beperkt. Onze penningmeester is er met de kas door. We kunnen uw reiskosten vergoeden, maar... We zitten gewoon vreselijk in de problemen. Ja, ja, ja. Maar, maar wat, wat spelen jullie eigenlijk? Shakespeare? Ibsen? Pinter? Uh, uh, het is een uh, uh, comedy. Comedy. Uh, oh, uh, Oscar Wilde. Deurtje open, deurtje dicht. Pardon? Zo heet het stuk. Oh, een uh, onbekende Wilde. Nee, nee, nee, nee. Het is geschreven door.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 Ik praat niet. Oh nee, hè. pa, je hebt toch geen bommelding gedaan? Nou, dat zou natuurlijk een volgende stap kunnen zijn, hè? Nou, wat heb je nou precies gedaan, pa? Wat jullie ook doen, ik sla niet door nood. Oh, nee? Nee, ik sta al voor een vrij Nederland te beginnen in Café de oh, Kip. Nee. Oh ja? Ja, ik buig niet. Voor niemand. Toes, dus, je vader die wil naar een bejaardentehuis. <laughs> ik heb zijn brief geschreven. Een, een brief? Een brief op poten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 Je moet gewoon je DigiD opgeven nou, gek. Hoe oh, meest dagen hem nou niet uit? Oh, denk jij soms dat ik het niet durf? Dat ik de ruggengraad niet heb om op te staan tegen de knechting van het Nederlandse oh, volk? Je... En dus wat, Akkie? Ga je de boot nemen naar Engeland? Om een regering in ballingschap te vormen? Wees niet doen, hou je in. Oeh, wat dacht je van uh, Radio Oranje? Gaan we met z'n allen stiekem op zolder zitten luisteren. Hoe jij vanuit Londen de strijd tegen het DigiD aan? Daag jij mij soms uit?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 heeft mevrouw van der Veer... Oh, uh, zeg maar Ali, hoor. <laughs> Gaat Ali dus de hoofdrol spelen in onze productie Deurtje open, deurtje dicht. Applaus <applaus> Ali neemt een kleine 40 jaar theatergeschiedenis nou, mee. Nou, zo oud ben ik nog. Ze ik... heeft met alle grote op de planken gestaan. En, dat valt allemaal wel reuzen mee. Ik noem een...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 Improvisatie. Wat een inleving. Wat een... Wat een... We Waarom je het vandaan? Ja, maar... Ja, ze, maar... Ze zegt dat ze helemaal niet kan acteren. Hoe kom je daar nou bij? Ali deed een improvisatie. Toch? Uh, uh, ja. ja. Ja, natuurlijk. Ali kan niet acteren. Ali kan niet acteren. Het moet niet veel gekker worden.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 Heb je je belasting niet betaald? Of euh, zwart geld naar Zwitserland gesluisterd? Nou, nee, hij werkt zijn digideer te vullen. Nou, dat vind ik ook een beetje eng, hoor. Hier, nou hoe je zelf eens wat er onder de Nederlandse bevolking leeft. Ja, maar nou vind ik alles eng waar je een wachtwoord voor moet verzinnen. Hoor, het verzet groeit. Zeg Al. Waarom vind jij wachtwoorden wachtwoord eng? Ja, ja, omdat ik ze altijd vergeet.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 dat typische blauw. Het lijkt toch een beetje op die kleur van die grote enveloppe, vind je niet? Opzij, ik moet naar de zolder. Vergeet je koffie niet.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 Het spijtje. En verder.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 Ik heb koffie. Ja, kom het maar brengen. Nee, ik kom het niet brengen. Kom jij het maar halen. Oh, Oké, okay. daar gaan we. Mees, klaar, toos, Ali, jij weet van niks. Nee, ik, ik weet ook van niks. Waar gaat dit over? Nou, waar is die koffie? Ik mag niet gezien worden overdag. Wat is er met jullie? We hebben een inval gehad. Van de belasting? Ja, controle.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 Go, de uitgaande uit. Als don't love you. Vriendelijk dank, meneer. En. Kan ik op pinnen? Meneer, u ken hier plassen, maar. Maar. Me... Oh. Mevrouw van der Veer? Uh, Ali? Oh, hey. Hallo. Wat doe jij hier nou? Ik. Uh,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 Hallo, onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroentje met Of de podcast, de jongen. Ja, hij wel.